Het is drie uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het lichaam van de Indiase vrouw die in een bus werd verkracht... en overleed aan haar verwondingen, is aangekomen in India. Het lichaam werd overgevlogen vanuit Singapore, waar ze werd behandeld. De 23-jarige vrouw overleed vrijdagavond. De Indiase premier Singh was op de luchthaven van New Delhi... toen de kist aankwam. Volgens het ziekenhuis in Singapore had de vrouw ernstig hersenletsel opgelopen... en werkte verschillende organen niet meer.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 Frank van der Linde. Goeiedag. Nee, ja, deze microfoon, hup, ja, dat moet, het is toch bijna oud en nieuw. Hè. Dan, uh, dan moet je een beetje opletten. 30 december, bijna klaar met 2012. Je hoort het al. Wat een jaar. Veel gebeurt, ook, uh, ook voor mij, ook voor jou waarschijnlijk. Maar dan is nu de vraag, hoe ga je dat afsluiten? Hoe ga je 2012 een waardig einde geven? En hoe begin je goed aan 2013? Ga je naar een groot feest met wat vrienden, dat je, dat je uren in de rij staat... maar dat je wel echt een te gekke ervaring hebt... met de beste DJ's of met een, met een te gekke band. Of kies je eieren voor je geld en vier het gewoon lekker thuis... wat mannen ook van plan is om te gaan doen. Gewoon lekker rustig, met een, met een glas champagne erbij, een biertje erbij. Misschien wel een sigaar. Of um, denk je van, weet je, het hoeft van mij allemaal niet. Het is maandagavond dan... Dat is 31 december. En je denkt van, een maandagavond is gewoon een maandagavond. Dus ik vier het gewoon ook als een maandagavond. Laat me weten, 0800 1121 Mailen mag ook nachtbrakers.bnn.nl En uh, ik deed een onderzoekje, à la Maurice de Hond, op mijn Facebook. Dat is uh, trouwens facebook.com slash bnnnachtbrakers. En uh, daar kwam uit dat de meeste mensen toch gewoon zeggen van... Weet je, ik laat de boel de boel. Ik ga het lekker gewoon uh, thuis vieren. Met wat vrienden, champagne erbij... Beetje vuurwerk misschien, maar gewoon geen crazy feest. Gewoon lekker thuis. Vrienden, rustig. Hoe vier jij het? 0800-1121. Verder geef ik het uur nog even wat tips wat je kan doen rond Oud en Nieuw. Zometeen ben ik even met de Efteling. Want ja, je kan een sprookjesachtig einde van het jaar hebben. Je kan gewoon daar Oud en Nieuw vieren. En ik vroeg me deze week af, toen ik, toen ik ja, Oud en Nieuw kwam, ik dacht van... Waarom gaan we in hemelsnaam opeens sigaren roken en oliebollen eten? Niemand weet het en uh, dat ga ik dus voor je uitzoeken. En je mag bellen, 0800 1121. Bellen. En mailen mag ook. Nachtbrakers at bnn.nl En op Radio 1 is niemand alleen. Dus uh, voel je welkom in Nachtbrakers. En nu gaan we een beetje dansen. rock and rock'n'roll met Steely Dan en Reelin in the Years. past for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the teeth? Have you had enough of mine? Are you reeling in the Dit, toch? Die snerpende gitaren Steely Dan en Reeling in the Ears. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Hoe kan je op allerlei manieren vieren? Dat kan je doen door ja, gewoon bij mensen thuis lekker biertjes te gaan drinken. Of misschien wel naar een heel groot feest in een club. Maar je kan ook naar een pretpark. En wel naar de Efteling. Koen Sanders is van de Efteling. Uh, Koen, goedenacht. Ja, goedendag. Hoe vier je het in de Efteling? Ga je dan met een sprookjesfigure uh, champagne drinken? Nou, uh, eigenlijk wel. Um, wat natuurlijk al heel bijzonder is, is dat je uh, de hele nacht tot 1 uur in de Efteling kunt zijn. Uh, dat is uh, denk ik, uh, um, in het donker uh, met al die lichtjes is dat al iets heel bijzonders. Dat is wel spannend. Maar we gaan natuurlijk wel uh, op deze bijzondere avond overmorgen uh, ook wel echt iets heel bijzonders doen. Uh, dus door het hele park uh, hebben we verschillende podia waar live optredens uh, uh, te horen zijn. Uh, van heel sprookjesachtig tot uh, uh, uh, gospelkoren. Uh, a cappella, liedjes, smoke, DJ's. Dus voor ieder wat wil. Uh, en de attracties zijn ook echt tot 12 uur geopend. Uh, oh, dus je kan, dus kan, de... gewoon, kan je gewoon met auto nieuw, kan je gewoon nog in de Python? Ja, klopt. klopt. Wow. Uh, dus, uh, en, en dan hebben we uiteraard om 12 uur een, uh, een heel groot vuurwerk. Uh, champagne, oliebollen. Uh, ja, zoals het hoort. Een uh, beetje uh, uh, klassiek, maar dan wel heel bijzonder. Ja, kan jij dan ook nog griezelen in, uh, in, het, in het Sprookjesbos om, ja. om 12 uur? Ja, dus ook het Sprookjesbos blijft tot 12 uur open. Dan hebben we tot één uur uh, is, uh, is, is de muziek uh, en is de horeca nog geopend, ja. uh, want we hebben niet alleen buiten, maar ook uh, uh, uh, voldoende binnen attracties en binnen ruimtes binnen optredens. Uh, dus we zijn, er, uh, ja, we zijn er eigenlijk wel helemaal klaar voor. En dan daarna is er nog is er nog feest in het hotel bij uh, de Efteling. Of is het wel klaar om 1 uur echt? Nou, om 1 uur uh, is het wel een heel eind klaar, ook in het hotel. Uh, uh, overigens uh, zijn er natuurlijk veel mensen die of in Bosrijk, ons vakantiepark, of in het hotel slapen, zodat ze niet meer uh, naar een gezellig avondje terug naar huis moeten ja. rijden. Uh, er zijn nog wel wat kaarten overigens echt voor het park beschikbaar. Onze verblijfsaccommodaties zitten, uh, uh, ja, wat dat betreft, helaas uh, al vol. Um, maar um, ja, het is nu echt een evenement. Vorig jaar zijn we voor het eerst met Oud en open En hoe gebleven. beviel dat? Ja, dat was een, een daverend succes. Het was tegelijkertijd ook de opening van ons 60-jarig jubileumjaar. Dat kun je natuurlijk niet beter beginnen dan echt om 12 uur. Ja. Um, en uh, toen hebben we er nog voor gekozen... Om, uh, uh, dat mensen gewoon vanaf ochtends tot en met 12 uur s'nachts binnen konden... Uh, nu zeggen we dat, uh, en we zijn natuurlijk overdag gewoon open tot 6 uur. En dan gaan we om 7 uur open speciaal voor het auto Dan testament. begint het auto nieuwsfeest in de, in de Efteling. En, maar, maar mag je dan ook, ben je dan niet bang dat er rotjes in Roodkapje worden gestopt of zo? Nou, dat is natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen. Maar wat we uh, vorig jaar uh, hoopten en uh, uh, uiteindelijk ook uit is gekomen, is dat mensen die ervoor kiezen om auto nieuw in de Efteling te vieren, ja. uh, wetende dat wij een enorm vuurwerk uh, hier hebben. Um, er ook helemaal niet voor kiezen om uh, allerlei rottigheid te gaan uithalen. Uh, nogmaals gevaarlijk, natuurlijk, om dat nu te voorspellen. Uh, ja. Maar het is natuurlijk toch ook hè, in de Efteling, uh, en dan zeker op zo'n mooie avond, heb je natuurlijk een sfeertje waarin het ook helemaal niet past. Nee, nee. Uh, waarin je gewoon gezellig met elkaar, uh, oud en nieuw, aan het vieren bent. Um, en er zijn genoeg andere mogelijkheden om uh, rotjes af te steken, <laughs> behalve in de Efteling. Wil je dat kapje, en, uh, langnek en, en, en de wolf en zo de zeven geitjes van mij allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen? Ik ga ze allemaal een heel gelukkig nieuwjaar wensen. 2013. Top. En jij ook, Koen? Goed zo. Goeienacht. Doei. Bye. Jones, Nederlandse uh, artiesten. Uh, en die schrijft haar naam heel ingewikkeld. Iets met een Q, twee keer een Q. En dan ook nog Jones op een rare manier. Maar uh, als je Coco Jones intikt op Google, vind je het ook wel. Golden Cage. En ik vind dat ze hele mooie muziek maakt. En ik ga er ook wel een keer. Ja, ze moet hier een keer langskomen, vind ik hoor. In, uh, in Nachtbrakers. Dus ik heb uh, Kees Mayfield al een keer gehad. Kensington. Straks om vier uur Jannes Gra. Ook een hele goede Nederlandse zangeres. Heel veel zin in dat ze komt. Maar Coco Jones moet ook een keer langskomen. En Rebecca, jij komt ook een beetje langs als het ware. Want je bent aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goeienacht Frank. Hoe is het? Ja, goed. Ja, wanneer ben je nog wakker? Ja, dat gebeurt nachts zelfs vaker. Soms kan je even niet goed in slaap komen. Zet je de radio aan en dan... Ja, uh... dat klopt. Hey, het gaat, uh... Uh, meestal zo als het dan... Uh, uh... ...tegen nieuwstijd is, dan zet ik hem helemaal aan. En dan kijk ik even hoe de situatie in de wereld er is. Ja. En dan, uh, nou, toen hoorde ik net je oproep. Ja, want het gaat over oud en nieuw. Want morgenavond, het is, het is nu zondagochtend... ...en maandagavond is het oud en nieuw. Ja. Uh, en dan is, het, dan, dan, dan is het een groot feest. En dan vroeg ik me af van, hoe ga jij het vieren? En jij zei van, nou, ik vier het gewoon lekker uh, alleen met mijn kat. Ja, dat doen we al een aantal jaren zo. En dat bevalt ons prima. Want uh, vroeger dan... Uh, we hebben een schat van een kat. Nou ja, een schat. Die Hoe is heet een die? Noeder. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Oh. En um, dat, dat, dat beest was helemaal overstuur van al dat vuurwerk. Ah. En toen hebben we één nacht, één avond... hebben we, Toen heb ik hem meegenomen naar mijn slaapkamer... en de televisie wat harder aangezet... Nou, meneer ligt dan op zijn vaste plaats op mijn voeten. Nou, en uh, probleemloos. Uh... Lekker. Nou, toen was mijn dochter al zo oud dat we met vrienden weggingen en zo. En, uh... Nou, en dat hebben we elk jaar uh, doen we dat zo. En dat bevalt zowel meneer Goliath als mij ontzettend goed. Je kat heet meneer Goliath? Dat is meneer Goudi oh, ja. Oh, schatten. En uh, die wordt dan, uh, uh, ja, die, die heeft het gewoon weer goed, heeft geen last van het vuurwerk. Nee. Nou, en ik kijk gezellig televisie, ik neem wat te drinken mee ja, naar boven. neem je nog iets en, speciaals ja. te drinken ook wel? Want het is wel oud en nieuw, mag, wel iets, mag je jezelf wel iets meer verwennen misschien? Ja, misschien wel, maar ik ben er altijd gek op cola. Cola? Ja, en ik vind drinken wel leuk, maar dat moet je dat met een ander doen. Maar doe je dan geen tikte doorheen, Een beetje jenever uh, of wat Oh, dat zou kunnen doen. Dat zou kunnen doen. Slaap je wel Slaan lekker. Dank voor de tip. Ja. En uh, de volgende dag, nou, dan uh, gaan we feesten, nieuwjaarsfeest. Want... Met wie? Dan uh, ga ik, uh, met, uh, ik heb mijn dochter en haar vriend mee uitgenodigd... Uh, dan gaan we een nieuwjaarsbrunch nuttigen. Is dat een, is dat een traditie of doe je dat voor het nee, eerst? Nee, eh, uh, dan haal ik van alles en nog wat in huis en dan maken we het hier gezellig en, uh, dan, uh, uh, maar ik dacht, nou, kom, laten we het nu eens uh, buiten de deur doen en ik was hier met Sinterklaas ook niet, want toen was ik in Tenerife. Oh lekker. En, uh, uh, met de kerst hebben we het hier uitvoerig uh, hebben we kerst gevierd. Dus ik dacht, nou, laat ik dan als compensatie van Sinterklaasavond... dan nog maar een brunch geven. Maar je vierde het vroeger wel, uh, want je dochter is sinds kort uit huis. Vierde je het vroeger wel met je dochter samen? Nou, de, die laat, de laatste jaren ging zij vaak uh, op oudejaarsavond... met, uh, met de stelvrienden uit. Ja, leuk. En uh, dan, uh, dan ging ze oudejaarsavond vieren... En, dat vond ik prima, maar ging ik ze vaak wel midden in de nacht weer ergens uh, vandaan halen. Ging <gengen> je ze ik... wel ophalen met de auto dan? Ja. Oh, dat is ja, ja. Ja, ik heb altijd gezegd zolang jij thuis bent en je moet s'nachts ergens vandaan komen of dat dan ook, dan zal, is mijn verantwoording, dan ga ik je ophalen. Je hebt dan een lekker een, een, een glaasje cola en misschien nog een lekker hapje erbij. Rook je ook een sigaar met, uh, met oud en nieuw? Want dat doen veel mensen opeens, nou, hè? Oh, een sigaar niet. Maar ik wou dat ik nog een sigaretje rookte. Ah! Maar daar ben je mee gestopt? In juni. Oei. Ja. Dat was een goed voornemen en... in, in juni alvast. Ja, en dat was eigenlijk gedwongen. Want ik moest geopereerd worden en ja. drie weken voor die operatie moest ik stoppen met roken. En wat denk je... Is heel die operatie niet door. Maar ja, toen was je toch al gestopt met roken. Toen dacht je, nou, dan kan ik er beter helemaal mee stoppen. Ja, precies. Maar... nou zou ik je vertellen. Ik ben aan de ene kant toch ook wel blij dat ik gestopt ben. Maar als ik mensen er een sigaretje zie roken... Ben je dan, dan jaloers? Ik, ja, dan loop ik er altijd langs. En dan loop ik te snuiven. <lacht> Dan voel ik me net zo'n junk. Maar je rookt dus geen sigaar? Want ik ga zo meteen even bellen met wat... Met, met, met, uh, ik heb een, belletje, een rondbelletje gedaan naar wat sigarenzaken. Waarom iedereen sigaren gaat roken in de hemelsnaam met oud en nieuw? Ja, ook vreemd. Ja, grappig is dat. Hè? Maar ik ga het zo meteen voor je uitzoeken. Rebecca, dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Ja, Frank. En uh, ik heb een vraag naar jou. Ja. Heel kort. Hoe vier jij het? Nou, ik, ga het, uh, ik, ik heb het al helemaal uitgeplozen. Uh, ik woon in Amsterdam en er zijn wat huisfeestjes van vrienden van mij. En ik heb bedacht, ik ga op mijn fiets zitten en ik doe een fles vodka in mijn fietstas. En dan ga ik zo langs die feestjes, dus dan ga ik eventjes daar een biertje drinken en dan weer daar een biertje drinken en dan weer daar een biertje drinken. En wat doe je dan met die fles wodka? Nou ja, dan drink ik af en toe een, op zo'n feestje neem ik dan zelf een glas wodka en dan geef ik de, de, de gastheer nog een, gla, een glaasje wodka. Oh, die manier. Juist. Ja. Want ik vind dat je nooit met lege handen ergens kan aankomen, dus dan neem ik gewoon, het is een anderhalve liter fles wodka. En uh, dan ga ik mee de, de stad rond. Nou ja, ook leuk, ook ja, apart. Ja, ik heb er wel zin in. Ook omdat ik dan gewoon lekker met mezelf zo kan. Ja, nou, heel leuk verhaal ook. Bedankt ja. voor je verhaal, Frank. Nou ja, jij bedankt. En een hele fijne nacht. En natuurlijk, Rebecca, een gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook. En trouwens, heel jullie team daar. En een uh, hele fijne avond en een gelukkig nieuwjaar. Ik zal en heel radio in de groeten doen. Heen. Yes, dankjewel, Rebecca. Heel goed, dag, Frank. Groetjes. Bye. Dit is zo mooi. Oh. Pink Floyd. Is there anyone home? Come on, come on down. Toch? Haha! Pink Floyd en comfortably numb. Ja, zie je jezelf al staan. Oudjaarsavond, glas champagne in de hand, vuurwerk om je heen en een sigaar. Een sigaar! Waarom gaat gans Nederland ineens sigaren roken met oud en nieuw? Ik, uh, ik, ging, ik ging het een beetje uitzoeken en ik belde dus een rondje langs wat sigarenzaken in Nederland. Rata goeiemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Frank van Radio 1, BNN Nachtbrakers. Goeiemiddag. Hi Ik had een vraagje aan u. Ja? Weet je wat mij altijd zo opvalt rond Oud en Nieuw? Dat iedereen opeens sigaren gaat roken. Ja. Merkt u dat ook? Ja. Hoezo doen mensen dat? Dat weet ik niet. Oh. Nee, te vieren. Is dat een soort feestuiting, een sigaren? Ja, ik denk het wel. jij is Goedemiddag met Anna. Uh, waarom rookt iedereen met Oud en Nieuw ineens sigaren? <laughs> dat wist ik het maar. Ja, maar u heeft een sigarenzaakt, Wij sigarenzaak, zijn er wel blij mee, hoor. Ja. U? Verkoopt u ook meer? We verkopen wel meer, ja. En welke? Ja, heel veel mensen steken ook de, de, de, het vuurwerk mee hè? met de sigaren aan, hè? Ja, het is een beetje uh, allebei eigenlijk. Ja, maar kan... ook, ook echt om het jaar uit te luiden. Ik, ik heb geen idee. Waar komt dat maar... dan vandaan? Ik vind het zo grappig. Ik zou het niet weten. Hmm. En welke, welke verkoopt u vooral? We verkopen heel veel Dominicaanse en Cubaanse sigaren voor die avond, ja. En zijn dat ook de beste oud en nieuw uh, sigaren? Nou ja, je doet er iets langer mee, je, hebt, je, je moet er een beetje de tijd voor nemen en iedereen nee, heeft een lange avond, dus een, ja. ja, gebruiken ze ook een, een grotere sigaar Nou, fijne jaarwisseling ja, mevrouw. Ja, ook een fijne jaarwisseling. Ja, het beste er ermee. Tot horen. Goedemiddag, Van Dalen Cigars. Dag, ik had een vraag over de sigaren met oud en nieuw. Waarom rookt iedereen ineens sigaren? Met oud en nieuw? Ja. Het is hartstikke makkelijk. Hoezo? Ja, je bent bezig met je vuurwerk aan te steken, dan een sigaartje, dat... Uh, je blijft wel een tijdje branden toch? Ja, je gebruikt het eigenlijk als aansteeklont, zeg jij. Ja. Maar is het ook nog iets dat het zoiets heeft van: oké, okay, het is feestelijk, laten we uh, een sigaar kopen? Omdat het ook misschien wat decadenter aanvoelt? Ja, maar misschien heeft dat ook een beetje zo'n gevoel. en Je bent toch uh, aan het relaxen. En uh, zo'n sigaar. Heel vaak kopen mensen toch een uh, longvillage misschien. Dat doe je toch een uurtje of anderhalf mee. Doe je anderhalf uur met een sigaar? Met een lockfiller, zo'n Cubaan of een Dominicaans, De sigaar doe je anderhalf uur, soms wel twee uur mee. Zo, en welke, welke vliegt er bij u uit? Welke sigaar? Die, die echt bij ons eruit vliegt, dat zijn op dit moment Dominicaanse sigaren van rond de vijf, zes euro. per oh, oké, okay. dat is een mooi prijsje en dan heb je toch wel het gevoel dat je een echte sigaar rookt. en je doet er dus lang mee. Ja, ja, dus je hoeft niet steeds uh, iets te hebben om, uh, om je vuurwerk mee aan te steken, het is lekker gezellig. Ja, en, en, en je merkt ook dat er meer wordt verkocht nu? Oh ja, ja. Heel veel. Wat grappig. En ja. zelf? Ga je zelf nog aan de sigaar? Ik ga zelf ook aan de sigaar, straks met oud en nieuw. Welke wordt het? Een, een mooie padron. Lekker uit de Dominicaanse Republiek. En hoe, hoeveel betaal je voor een goede sigaar? Nou, die, die, die ik dan graag ook met oud en nieuw. Die kost 15 euro per stuk of zo. Premier ondelf. Je spreekt met Frank van BNN? Ja. En ik vroeg me af of u ook meer sigaren verkoopt nu? Vanwege? Oud en nieuw. Eh, ja. En welke dan vooral? Die extra verkopen ze de, de losse sigaren, losse Dus niet hele dozen, maar gewoon echt... Uh, eentje... Maar die losse kisten, daar gaat gewoon door. Maar, of de kisten gaan gewoon door en de losse sigaren vanwege het aansteken met vuurwerk, daar is wat extra verkoop in, ja. En denk je echt dat het daardoor is dat mensen ja? een sigaar kopen voor het vuurwerk? Ja? En niet voor de feestvreugde? Uh, ook, maar oh. ja, het is een tweede, tweeledig doel, ja. Het is aan ja. de feestvreugde en het is uh, om het aansteken van het vuurwerk. En welke rookt u? Eh, uh, Guantanamera. Oei, wat is dat voor een? Dat is een uh, Cubaan. En is dat een dikke? Ja. En hoe lang, want dat, dat is natuurlijk ook het fijne aan sigaren. Je doet er wel soms al een uur mee of zo, of twee ja, uur. Ja, precies. Uh, deze zal ongeveer uh, drie kwartier meegaan. Is het dan niet een hele grote? Uh, nee, niet zo'n hele grote, maar deze, hij brandt heel mooi en rustig op. Maar je gaat wel lekker paffen tijdens de autonieu. Ja. Om twaalf uur gaat hij aan? Lekker. Fijn dan in, voor, inderdaad ook voor het vuurwerk. Ja, je combineert het. Ja. Mag ik u een fijne jaarwisseling wensen? Hetzelfde. En een uh, gelukkig jaar. Hetzelfde, één flex. Dankjewel. Oké, okay, doei. If you don't want these arms to hold you. If you don't want these lips to kiss you. If you found something. behind the clouds put me back in the crowd there's a battle Dat uh, Tom Waits wel wat sigaren heeft gerookt, zeg. Mijn god, wat een stem. Wat vet. Back in the crowd, Tom Waits. Nachtbrakers, Frank van der Linden. Ja, je kan dus naar de Efteling. Ik had toen net, uh, toen net Koen aan de lijn van de Efteling. Maar je kan ook weer iets heel anders doen. Je kan op het water auto nieuw vieren. En dat doe je dan met een zeilschip van II uh, van Sailing. Remco, goedenacht. Goedenacht. Uh, Frank. Ja, goedenacht. Dan ga je op een, op, op een schip. Um, en dan, dan vier je auto nieuw op, op, op een eiland of op, op de boot zelf, hoe gaat het in zijn werk? Ja, we gaan een, een stukje zeilen met een groep mensen en uh, uiteindelijk vieren we auto nieuw op, op de Schelling. Wauw, en dan, dan ga je dus, nou ja, jullie zijn gisteren vertrokken dan, en dan, waar, waar zijn jullie dan nu? Bij Vlieland toch, of niet? Wij zijn nu uh, onderweg van uh, Vlieland naar de Schelling. Yeah. En dat is een korte tocht, uh, dus uh, vanavond is het op de Schelling uh, Oud- en Nieuw vieren. Wauw. En, en dan ben je met, met een grote groep, of, of hoe zit dat? Dus, uh, neem je maar twee of drie mensen mee? Nou, dat is een grote groep van uh, 30, uh, 31 mensen. Dus het schip is uh, helemaal volgeboekt. En uh, wij doen het al een aantal jaren. Uh, Arrangeren wij winterzeilreizen naar Groenland uh, en de Schelling uh, rond Oud- en Nieuw. Met uh, eigenlijk de traditionele zeilschepen uh, Sudesee en Halida. Deze schepen die zijn uh, meer dan 100 jaar geleden gebouwd. Uh, Als vrachtschip zijn ze gebouwd tot in de jaren 70 80 hebben ze dienst gedaan in de vrachtvaart. Okay. En uh, eerst op de zeil natuurlijk, want in die tijd hadden we nog geen motors en later uh, zijn ze een motorschip verder gegaan. En uh, toen ze niet meer rendabel waren in de, uh, in de vrachtvaart, uh, zijn die schepen omgebouwd uh, en in oude glorie de originele staat hersteld en uh, ook wat het schip. Dus je zit met een groep van dertig op een, op, een, op een oud schip. Dat geeft wel, ja. wel, een, wel een unieke ervaring, denk ik zo, om oud en nieuw te vieren. Ook omdat je nog op een eiland komt. Het is, het is, wel, het is wel van alles en nog wat. Het is van alles en nog wat, ja. Het is, uh, de mensen schrijven in principe individueel in, dus ze kennen elkaar niet. Maar na de eerste avond dan, uh, gaat het meestal, uh, is het meestal erg gezellig. en uh, De volgende dag heb je echt een groep aan boord. En dan is het samen uh, de zeilen heisen en uh, onderweg naar Vlieland. Uh, ja, en dan vieren jullie het op Terschelling, uh, 31 december, toch? Ja. ja en, en dan de volgende dag? Wat gaat, wat gaat er dan gebeuren? Nou, eerst maar even lekker uitslapen. En dan uh, rond het middaguur hebben we een, uh, een uitgebreide brunch. En dan is het weer uh, toe naar uh, Harlingen, waar de mensen in boord gekomen zijn. Maar je kan natuurlijk ook, omdat je dan toch op een eiland bent, gewoon even, even een, een nieuwjaarsduik doen. Ja, precies. Het nieuwjaarsduiken gewoon een wandeling of lekker uitslapen, dat is ieder voor zich. We hebben niet een uh, strak programma dat, waar iedereen zich aan moet houden. Dus vanavond een uurtje of twaalf staat er uh, eten klaar op tafel en uh, iedereen kan er gewoon pakken. En voor de weg kan iedereen ook lekker zijn gangetje gaan. En is er vuurwerk op de, oh, op de eilanden? Ja, dat is juist heel bijzonder op de Schelling. Want uh, zoals op Vierland uh, waar we waren, daar is het erg rustig. Maar op de Schelling is de haven vol en uh, in het uh, dorpje is het uh, erg gezellig. En al die schepen die hebben nog van die oude noodscijnen, van die vuurpijlen erover. Oh vet! En die heb je tegenwoordig niet meer uh, als uh, navigatie, uh, die, voor de navigatie heb je die niet meer nodig, voor de noodscijnen. Dus die worden met, uh, om 12 uur waren die massaal uit de lucht ingeschoten. Dus het hele dorpje dat, uh, is een, een uh, water en een licht van zee, om die tijd. Nou, dat zal er wel cool uitzien. Dat ziet er heel mooi uit, ja. Net op dat moment gaan wij met de hele groep uh, buiten dek een dek en toaster brengen op het nieuwe jaar. En dan uh, onderlijden we met al die lichtkogels die uh, bovenin hangen. We blijven ook heel lang hangen die dingen, dus dat is... Uh, dat is wel een mooi gezicht altijd. Dat is wel spectaculair. Nou, Remco, ik wens je een behouden vaart naar, naar Ter Scherring vanaf Vlieland nu. En uh, alvast een gelukkig nieuwjaar. Nou, dat, uh, dat komt goed. En slaap lekker Dank zometeen weer. Dankjewel en uh, jou ja, ook een gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, fijne dag. Hai, hai. Nou, gelukkig prijs, dat er zo'n mooi liedje over aangemaakt is. Jorge Alt Jay met Matilda. Ja, het, het oud en nieuw is, uh, is wat de klok slaat. Zo, uh, ja, eigenlijk nog maar één dag voordat het grote feest losbarst. En uh, ja, ook weer zo'n raadsel waarom we het doen. Want zelfs als ze koud zijn, eten we er nog wel eentje. Maar waarom gaan we ze opeens eten? Die gefrituurde vetbolletjes, oliebollen. Daar heb ik het over. Ik maak het even een rondje langs, uh, langs wat bakkers. Tobakker zijn met volgende spreekt u een goede middag. Hoi van uh, goeiedag. Je spreekt met Frank van BNN. Ik had een vraagje over oliebollen. Ja? Waarom eten wij oliebollen met autoneel? Waarom eten wij oliebollen met autoneel? Ja. Ik heb geen idee. Echt niet? Nee. Oh, We doen het al heel lang, toch, volgens mij? Ik heb geen idee. Verkoopt u wel veel oliebollen? We verkopen wel oliebollen, ja. En meer dan appelflappen? Meer dan appelflappen? Ja, meer dan appelflappen. Dat is wel populairder. Ja, en dan met rozijnen of zonder rozijnen? Met. Ja, die wind? Ja, met wind, ja. En wat eet je zelf het liefst? Ik zelf? Af en toe een oliebol. Goedemiddag, waar ga je bij me, Waarom eten wij oliebollen met oud en nieuw? Ja, dat weet ik ook niet. Oh. Jij? Nee? Ja, nee, geen idee. Dus daarom dacht ik, ik bel even, even een bakkerij in Nijmegen. Want die weten dat wel. Oh. <lacht> en waarom eet jij ze dan? Ja, een beetje uit traditie. Maar ik vroeg me af waar die traditie vandaan kwam. Dat zou ik even aan de bakker dan vragen, goed? Ja, ja, Weet de bakker het ook niet? Nee. Nou. Nee. Oké. Okay. Dat weet ik niet. Weten we niet, nee. Verkoopt u het hele jaar door oliebollen, of nee, niet? Nee, alleen met uh, auto opnieuw, hè? Bakkerij Krijnes, goedemiddag met Berbel. Hallo, je spreekt met Frank. Hallo. Hoi, ik vroeg me af, hè. Waarom eten wij oliebollen met auto opnieuw? Waarom eten wij oliebollen met auto opnieuw? Gewoon omdat we dat lekker vinden, denk ik. Maar is dat niet ergens een traditie vandaan of zo? Of is het niet in de, in de geschiedenis zo bedacht van... oké, okay, dan gaan we vette dingen eten met oud en nieuw? Daar zou ik geen antwoord op kunnen geven. Wat vindt u zelf het lekkerst? Ik vind de appelbier het lekkerst. Goedemiddag, middenbakker, mij met erin. Hè? Ik vroeg me af uh, waarom we oliebollen eten met oud en nieuw. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> u bakt ze wel zelf ook? Uh, ja, ze we, uh, we worden wel zelf gebakt hier al. Goedemiddag Mars spreek u. Hoi Marcel, je spreekt met Frank van Radio 1, BNN. Hallo Frank. Hi, ik had een vraag. Ik zag uh, ik, ik, ik, ik vraag me af waarom we oliebollen eten tijdens oud en nieuw. En ik zag dat jij een oliebollenspecialist bent. Ja, waarom oliebollen eten we Oud en nieuw? Nou, omdat het traditie is? Ja, maar waar komt die traditie vandaan? Uh, waar komen de tradities vandaan de oliebollen eten, Martin? Waar komt die traditie vandaan? Niemand weet het, alle bakkers weten het niet. Het oliebollenland, zeg maar, collega. Uit het oliebollenland. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt, maar ja. ik, zou, uh, ik zou niet weten ja, waar is hierlijk uh, vandaan komt, eerlijk gezegd. Ja, het is, het is echt Nederlands, ja, maar je kunt het ook nergens anders schrijven. Nee. Dat is wel een grap. Goed, jongen, daar kan ik je voor de rest heel slecht in helpen, uh, eerlijk gezegd. Maar het is goed dat je wel hoor. Dan gaat joh. Ja, niemand weet het. Dat dan nu mijn laatste hoop. TV-kok Rudolf van Veen even bellen. Dit is een voorbeeld van Rudolf van Veen. U kunt een bericht achterlaten en in sommige gevallen is het handiger een sms-bericht te sturen. Dan zal ik zo snel mogelijk reageren. Dank u wel. Rudolf. Rudolf van Veen? Van 24 Kitchen? Weet jij dan misschien waar oliebollen vandaan komen? Althans, waar die traditie vandaan komt... waar wij oliebollen eten tijdens oud en nieuw? Kan iemand mij helpen? Nou, dat was de voorzitter van Rudolf. Uh, weet jij het misschien? Laat het me dan weten. 0801121. Ik, ik, ik, ik, ik kom er niet uit. Alle bakkerijen weten het ook niet. Uh, om Rudolf van Veenoud te bellen zo midden in de nacht... is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk. Maar ik dacht, ach... Voor zo'n levensbedreigende vraag komt hij wel zijn bed uit, ook hij niet. Misschien weet jij het, 0800 1121. dan mag ook, nachtbrakers, het bnn.nl. Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart. Without the love of my own.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 Without a dream in my heart Please adore me and had gold Lekker zo toch Part 4, Leels McIntosh met Blue Moon. Ja, en ik vroeg, uh, waarom eten we in de hemelsnaam oliebollen? En ik krijg een mailtje van Stefan op uh, nachtbrakers.bnn.nl. En hij zegt, uh, hoi Frank, ik heb het even voor je opgezocht op internet... en ik kwam op de website van ja... Willem Wever, die weet, die weet natuurlijk alles. En uh, daar staat het volgende. Vroeger was de winter een moeilijke tijd... omdat het koud was en er niet veel eten voorhanden was. En daarom mochten arme mensen in de tijd... tussen kerstmis, oud en nieuw en drie koningen langs de deur gaan... om een goed kerstmis of nieuwjaar te wensen of een lied te zingen. En dan kregen ze een soort uh, ja, beloning. En dat was dan een oliebol, net zoals met Sint Maarten... wat je ook uh, op 11 november hebt. Oliebollen ofwel lijnzaadkoeken... worden al in het oudste kookboek vermeld. Oliebollen hebben het voordeel dat alle ingrediënten... waarmee ze gemaakt worden, meel gist, olie en gedroogd fruit, die rozijntjes dus, goed blijven in de winter en dat je er goed van kunt uitdelen. Oliebollen leggen ook een goede bodem in de maag... waardoor je geen honger meer hebt en de kou minder voelt. En uh, volgens mij is het niet alleen voor de kou, hoor, maar ook wel voor, uh, uh, ja, voor de drank. Als je een goede bodem hebt qua oliebollen voor de drank... dan kan je er weer even tegenaan. Uh, ja, lekker mm, oliebolletje. Nachtbraker, Frank van der Lende en als je dan oud en nieuw gaat vieren, waar dan ook hè, um, dan moet je daar natuurlijk wat bij drinken. En traditie, getrouw is het champagne, maar mijn wijnexpert en, uh, en vriend van de show, Kuno van het Hof, die kan ook wel eens met een verrassing uit de hoek komen. Dus uh, ik dacht, laat ik hem weer eens even bellen voor wat drinktips tijdens oud en nieuw. Cuno, goeie nacht. daar zijn we weer hè. Yes, champagne is... is normaal wat we doen met oud en nieuw, maar... Nou ja, dat, laat ik het zo zeggen, dat wordt steeds minder normaal eigenlijk, want de meeste mensen keren, keren uit, uit, uit crisisoverwegingen keren ze de rug naar champagne toe... terwijl het eigenlijk de grootste onzin is. Want je hele avond gaat naar de kloot... als dus je niet een fatsoenlijk glas champagne in je schenkt natuurlijk. Maar wat kiezen mensen dan in plaats van champagne? Ja, ja, ze gaan allemaal goedkope prosecco drinken... en, en, en, en, en foute cava en zo. Ik bedoel, laat ik, laat ik wel wezen... er is ongelooflijk veel goede uh, cava... en er is ook best wat goede prosecco. Maar op zo'n feestelijke avond... waar je echt maar één keer, één, één keer in het jaar eentje van is... Dan moet je een fatsoenlijk glas champagne drinken. Oké, okay, en dan, dan leg ik wat geld bij elkaar. Hoeveel ongeveer voel je voor een goede fles? Nou, van 35 euro komen we in, in de richting van een kwaliteitsglaasje. Maar wat moet ik dan nou gaan drinken? Want ik heb bijvoorbeeld ik heb niet zo heel veel verstand van champagne. Dus ik ga met 40 euro naar een, een, een, een drankwinkel en dan? Dan uh, zoek je daar de beste man of vrouw op die verstand moet hebben van die wijn en dat zijn, dat zijn er heel veel. Uh, en die leg je gewoon voor wat je wil. Je houdt niet van te veel zuur, je houdt niet van te droog. Of je houdt juist wel van heel droog. Uh, je, je, je houdt misschien van een klein zoetje. Maar dan ga je langzaam, ga je, zeg maar, eigenlijk ga je meer determineren waar je niet van houdt. En uiteindelijk kom je bij een goede wijn uit, bij een goede champagne uit. Uh, en dan is het een kwestie van uh, in de koring leggen en, uh, en, en, en wachten tot het moment daar is. Is er nog een bepaalde manier hoe je champagne moet drinken eigenlijk? Sowieso een champagne glas natuurlijk, maar... Uiteraard. Um, la laat, ik, laat ik eerst met het moment beginnen, want het moment uh, is eigenlijk altijd fout. Um, wat de meeste mensen doen, en ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik behoor daar ook toe, uh, uh, je gaat zo'n avond ga je toch flink uh, aan de borrel ja. en dan uh, uh, flink wat wijn en wat bier en weet ik veel wat voor, voor, voor smerigheid zit er allemaal in je lichaam. En dan ga je om twaalf uur ga je die flesje champagne proberen te openen, en dat gaat natuurlijk per definitie al fout, want je laat hem uh, knallen in plaats van dat je hem heel zachtjes netjes ja. openmaakt. En vervolgens ga je hem drinken en dan proef je er helemaal niks meer van. Die mensen raad ik aan, kopen een per uh, project van 2,99 uh, En alle mensen die uh, wel willen genieten van een uh, glas champagne... Uh, die beginnen al gewoon lekker om, om de 7 uur s'avonds open, je hem gewoon bij het eten... of, of net na het eten, om uur of 8, 9, drink je lekker leeg, geniet je ultiem van die fles... en daarna zit je nog te zuipen. Ah, oh, oké, okay. dus je denkt van in plaats van 12 uur, dus op het moment Supreme, om 12 uur... Gewoon ermee beginnen en daarna ga je, maar, ga je maar weer meer andere alcoholische dranken drinken. Exact, anders exact. proef je er niets meer van. En wat kan je dan het beste in combinatie nemen met champagne? Dus als ik daarna nog door ga drinken, bijvoorbeeld pas rode wijn er goed bij, of bier? Nou ja, kijk, dat maakt uiteindelijk allemaal niets meer uit. Wat, wat ik een paar weken geleden geloof ik ook als keertje aan, aan je hebt uh, verteld is, uh, champagne is eigenlijk een hele mooie verfrisser van je, uh, zoals dat in wijn heet, van je palet. Uh, dus van je smaak van je tong. Ja. Het zorgt met censuur ervoor dat eigenlijk alle smaakjes van eten, koffie en weet ik veel wat voor ons er allemaal uh, verdwijnen. En je houdt een hele schone, frisse smaak uh, over naar zo'n uh, glas. En daarna ga je eigenlijk gewoon eens drinken wat je wil. Dus dat kan een mooi glas rood zijn, wit zijn. Uh, ik, ik drink geen bier, maar er zijn mensen die bier drinken en die, die nemen lekker een biertje. Oké, okay. en als ik nou geen champagne-liefhebber ben voor oud en nieuw... wat kan ja. ik dan het, het beste gaan drinken waar, wat er een beetje bij past nog wel? Of wat ook een feestelijke uitstraling heeft voor de, voor de jaarwisseling? Uh, ja, waar, waar ik een grote fan van ben en wat ik ook mensen wel eens uh, te drinken geef... die echt niet van champagne houden vanwege een te harde bubbel en uh, vanwege te hoge zuren... die geef ik een glas uh, appelsider. Oh, lekker! Dat is, ja, dat is echt fantastisch. Het is geen wijn, hè? want het wordt van appels gemaakt, niet van druiven. Uh, er zit, geloof ik, maar 5 of 6 procent alcohol in. Dus je kan er uh, met, met gemak een doos van uh, wegtikken op z'n avond. Ja. En het is, het is altijd een beetje. Het is lichtrinsig heet dat dan. Het is dus een beetje appelig, frissig, klein zoetje zit erin. De bubbel is niet zo heftig. En dat kan je echt, je drinkt het bijna als limonade. Ja, ik ben heel groot fan van Sieder. Wil ik, ik ga het je ook nog een keer overbellen in het nieuwe ja, jaar, Kino. You know? Ja, vind ik goed. Gaan we Sider een beetje op de kaart zetten. Voor nu ja. wil ik je heel erg bedanken. En wil ik je sowieso een gelukkig nieuwjaar wensen. Dank je wel, man. Jij ook. En heb, en je, nog een, heb je nog één tip qua jouw lievelingschampagne wijn? Um, ik, ik, met mijn lievelings uh, ga, ik, ga ik niet verklappen, want dat zijn er ongeveer uh, 300. <laughs> ik zal je zeggen wat ik drink uh, uh, maandagavond. Dat, ja. dat ligt inmiddels in de koelen. Dat is een... Uh, dat, het zijn twee huizen. Ik, ik begin met een uh, dom ruïnaar. Het is een uh, vrij prestigieuze uh, champagne. Uh, eerst 2002 en uh, een paar uur later openen we de 2003. En uh, uh, omdat wij alleen maar champagne drinken die avond... en ik moet zeggen dat is allemaal bij elkaar geschraapt geld van vrienden en kennissen... Uh, eindigen we uh, de avond met een fles Kroek. En dat is een hele heftige, zware, dikke bom aan champagne. Zeg maar. maar het wordt wel een decadente dronken avond waarschijnlijk. Nou ja, kijk, weet je wat heel simpel is? Als je het met uh, tien man uh, wat geld bij elkaar legt, dan ben je uiteindelijk maar drie tientjes een man kwijt. Ja, en dan kan je lekker veel champagne drinken. Ja, precies. Kuno, gelukkig een jaar alvast. Jullie ook. Dank je. Hoi. de Beatles get yeah. back lekker zo drie minuten voor uh, vier en uh, Janne, yeah. ja. Oh. Janne is in de studio, Janne Schraa En uh, nou ja, we hadden helemaal zin in, helemaal voornemens om er een prachtig, prachtig uur van te maken. Dat gaan we alsnog doen hoor, Janne. Alleen, uh, je had je keyboard mee, onder je arm, zwaar, in de lift. En toen kwam je hierboven en toen uh, dacht je, shit, waar is dat ene tasje? Ja, nee, die ligt dus nog thuis. Want wat zit er in dat tasje wat echt heel erg nodig is? Ja, een pedaal en een, uh, en een adapter. Die oh. heb je toch echt wel nodig om dat ding... Uh te zetten. En zonder pedaal had het misschien nog wel gekund? Ja, Was ik het dacht... Iets minder... We zijn hier ook op zoek naar allerlei adapters van printers die eventueel passen, maar nee, die passen dus niet. Oh, is dat. <laughs> ja. Maar neem niet weg dat, je, dat ik heel blij ben dat je er bent. Zometeen gaan we het uh, over muziek hebben vooral, en daarom hoopte ik ook dat je muziek wil maken, want dat ja, kan je vooral heel goed. Maar ik wil heel kort nog eventjes hebben, want ik heb het dit uur over Oud en Nieuw. Ik heb uh, luisteraars aan de lijn gehad over. Ik heb even gebeld wat je moet drinken bij Oud en Nieuw en zo. Hoe ga jij het vieren? Um, nou, ik heb, in het verleden heb ik altijd heel veel moeite gedaan om, om iets leuks uit te zoeken... waar iedereen al een maand van in de ban was. En dat viel altijd zo tegen. Dus gek ja. gewoon maar een straat verderop uh, in Nijmegen. Gewoon een uh, huisfeest bij iemand. Ja, dat zijn volgens mij wel de beste. Ja, ja dan maar waar, maar waar kun je dan ook naar gewoon toe? naar huis gaan als je het gewoon had hebt. Dan sta je niet ergens in de regen en de kou... en te wachten tot op een nachtbus komt of zo. Ja. Waar ging je voorgaande jaren dan naartoe bijvoorbeeld? Uh, echt naar grote feesten in clubs? Of? Nou ja, dat, pff, eigenlijk uh, ben ik nu even... Wat ik nou in godsnaam heb. Nou ja, van die feesten in Amsterdam ergens of zo. En, Beetje dat, underground dingen misschien Ja, en dan, een en dan of zit zo. je zo rond 12 uur van... Oh, of nee, dan twaalf uur kom je er aan en dan is het dan... Dan zit ik te wachten tot er echt... Want het zou heel erg groot worden en dan denk je... Is dit nou? En, is dit de opkomst, weet je? Ja, dan het en dan dat het dus inderdaad de opkomst. Zijn, ja, maar hè? de verwachting is gewoon te hoog voor het auto nieuw. Ja. Iedereen legt er zo druk op. Ja, einde van het jaar. Het ja. feest van het jaar moet het ook zijn. Ja. Maar dat is het helemaal niet. Nee, het is ga, gewoon een feestje. Nu, ja, ik ga nu gewoon voor dat het geen feest wordt. En dan kan het altijd mee. Van. Ja. Ga je wel champagne drinken? <laughs> ik, hoop dat ze, ik denk niet dat ze het hebben. Oh. <laughs> Volgens mij is het alleen bier daar. Maar, maar, maar ik kan wel een beetje spa. spa en oliebollen? Het hoort er allemaal een beetje ja. bij, hè? Ja, oliebollen, oh, ja. Vandaag kreeg je een gratis oliebol bij, uh, bij een tankbeurt. Toen dacht ik, ja, dat vind ik dan wel erg. Uh... Heb je die genomen? Nee, ja, het voelde ineens alsof het dan moest of zo. Dan hoefde het dan niet meer. Ben je meer een olieboller of een appelvlapper? <laughs> Um, ja, nou, ja, ja, ik, wel, vroeger was ik meer een appelflapper en nu ben ik weer een, een olieboller. appelflapper. <laughs> ik wil deze quote niet. Naast mijn name, Scha is eigenlijk meer een appelflapper. Nou, je hebt nog twintig seconden. <laughs> nee, dan ben ik gewoon meer een olieboller. <laughs> Goed, zometeen uh, na de klok van vier. Dus uh, Janne hier in de studio. Hij uh, is er al. Maar dan gaan we het vooral over muziek hebben. Over het leven in de muziek. En uh, ja, waar ze de inspiratie vandaan haalt. Eerst uh, het NOS Journaal met Patrick Holtkamp. The N. N. <laughs>